En in de Eter op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Een petitie voor minder koopzondagen is ondertekend door 32.000 mensen. De petitie is een initiatief van FNV-bondgenoten, de CNV-dienstenbond en twee protestants-christelijke organisaties. Die vinden dat de winkeltijdenwet vaak wordt misbruikt. Door bepaalde gebieden als toeristisch aan te merken, mogen de winkels daar ook op zondag open. De handtekeningen worden morgen aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Minister Kramer van Milieu wil dat er een eind komt aan het kappen van oerwoud voor landbouwgrond. Door het kappen sterven steeds meer plant- en diersoorten uit, zei Kramer voor de Club van Rome. Die milieuorganisatie houdt zijn jaarlijkse vergadering in Amsterdam. Volgens Kramer moet het tekort aan voedsel in de wereld niet worden opgelost... door uitbreiding van landbouwgrond, maar door efficiëntere landbouwmethoden. Omdat een zeer groot deel van de grond gebruikt wordt voor vleesproductie... moeten mensen volgens Kramer ook minder vlees gaan eten. ING wil nog dit jaar een groot deel van zijn staatssteun terugbetalen. Het gaat om 5 miljard, de helft van het totale bedrag dat ING van de staat heeft geleend. Verder werd bevestigd dat de bank- en verzekeringsactiviteiten van ING worden gesplitst... ING wil zo de onzekerheid wegnemen die is ontstaan door de economische crisis. De voorspelling dat de wereld in december 2012 vergaat is gebaseerd op een rekenfout. Dat zeggen onderzoekers in het tijdschrift Natuurwetenschap en Techniek. Volgens sommige mensen loopt de Maya-kalender af in 2012. Wat zou betekenen dat de wereld dan vergaat. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de kalender van de Maya's langer doorloopt tot het jaar 2220... Dus als de wereld al vergaat, dan pas twee eeuwen later, zeggen de onderzoekers. Het weer, vooral in het midden en noorden geregeld buien. In het zuiden vaker droog. Later in het hele land minder buien. Het wordt 14 graden bij vrij veel wind. Dit. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie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 Me, baby, it So you see the light now at the end of this narrow hall I wish it didn't matter And I wish I didn't give you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 And why?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 Si me muero zeg de amor y si me enamoro sea de vos Ik que de tu voz sea este corazón todos Ik a Dios le pido que si me muero ben de amor Ik si me enamoro Ik de vos Ik de tu meer. Ik ben niet meer. Ik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 Secure. he's not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 So It's like Fun songs for Van GFM.